Kielke Teerstra met het NOS-journaal. Israëlische militairen hebben twee Palestijnen gedood. Die worden verdacht van het ontvoeren en vermoorden van drie Israëlische tieners in juni. Die ontvoering leidde tot grote onrust in de Gazastrook en op de westelijke Jordaanhoever. Toen de tieners dood werden gevonden, escaleerde het geweld en vielen meer dan 2000 doden. Hamas heeft de verantwoordelijkheid voor de ontvoering opgeëist. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op IS in Syrië. Dat is voor het eerst. Tot nu toe werd IS alleen in Noord-Irak beschoten. Op het IS-hoofdkwartier in Raqqa en aan de Iraakse grens... zijn beschietingen uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Vanaf schepen zijn kruisraketten afgevoerd. De Verenigde Staten krijgen hulp van een aantal landen uit de regio. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Qatar en Bahrein. Syrië zegt dat het vooraf van de aanvallen op de hoogte is gesteld. De Britse premier Cameron zal in New York de Iraanse president Rouhani ontmoeten. Hij wil proberen Rouhani over te halen, mee te gaan vechten tegen terreurgroep Islamitische Staat. Volgens de BBC wil Cameron ook dat Iran de steun aan Syrië opzegt. Cameron en Rouhani zijn in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het is voor het eerst sinds eind jaren 70 dat de twee landen op zo'n hoog niveau contact hebben. Pianist en componist Erik van der Wurf is overleden. Van der Wurf werkte ruim 50 jaar samen met Herman van Veen. De twee leerden elkaar kennen aan het Utrechtse conservatorium. 52 jaar waren we onderweg naar ergens om er te gaan spelen, schrijft Van Veen op zijn Facebookpagina. 52 jaar waarin ik zijn zanger was, hij mijn pianist. Van der Wurf overleed aan de gevolgen van kanker, hij was 69 jaar. Het weer, eerst kans op mist. Later vooral in het zuiden veel zon. In het Noorden meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat 120 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knopende 4 kilometer. En richting Amsterdam bij Eembrugge 3. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Dorp 3 kilometer. A7 Horne richting Zaandam bij de Afwitwijde Wormer 4. A9 alkmaar Amstelveen tussen de knopen de Rotterpolderplein en Bad 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor het knopen de Bregseplein 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Spaanse Polder 3 kilometer en bij Moordrecht nog eens 3. En richting Hoek van Holland tussen knopen ter Bregseplein en Spaanse Polder 5. A27 Almere Utrecht tussen knoopend Eemnes en Hilversum, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinfo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 Same. Nothing we can't shake 21 september, 10 minuten over 2. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. En de zondag doet eerst zijn naam eer aan, want de zon schijnt in Zandvoort. En uh, of het zo blijft, horen we om uh, half drie van het uh, weerbericht van Lex van den Horen. We begonnen met uh, David Bowie, Absolute Beginners, een film uit uh, 1986. En uh, voor de fans van David Bowie hebben we goed nieuws, want op 5 november is er een eenmalige vertoning van de documentaire David Bowie is in uh, Pathé in Haarlem. En dat uh, begint geloof ik om kwart over acht en er zijn nog kaarten beschikbaar. En uh, ja, dat is voor de David Bowie-fans is er natuurlijk uh, smullen geblazen. Goed, zandvoort op zondag, wat hebben we allemaal vandaag? Natuurlijk gaan we de Eredivisie voor je volgen. De volgende wedstrijden, Feyenoord-Ajax, die begint om half drie, PSV... Sportclub Cambuur uh, en AZ Beeksvollen en op dit ogenblik Heracles Almelo tegen FC Twente staat uh, 1-4 voor FC Twente. Andere sportnieuws natuurlijk ook en uh, we hebben Sander Dadijs uh, op pad gestuurd gisteren naar het haringhappen van de Zemermin. Dat hoor je dus ook tot aan 5 uur ergens. Lokale en regionale informatie en uh, de uitagenda en uh, wat al die smeer zijn en natuurlijk lekkere muziek nu van nood weer. Ik kom haast elke week Een weekend in de discotheek Dan sta ik altijd duren in een hoek geleund. Ik heb vanavond nog mijn haar geveund Iedereen staat te springen over vlo Maar ik stel de show in de disco Odolex of Odo-Rono in de disco Durex of anders Gono in de disco Bij ze sta, dan zeg ik niks Laatst greep iemand mij van achter het beet Maar het was een gozer Als een wijperkleed Maar toch komt de dag Dat ik van die stoten pak Want ik heb dat Durex In mijn achterzaak Ordolex of O-O-Rolo In de disco Durex of anders Golo in de disco Ordolex of or o rolo -ro -ro -ro. In de disco, in de disco, in de disco, disco. disco. Een hele engel, goeie avond hier in deze gezellige disco track. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapelplaat, die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is voor zou komen. Ja, dan heb ik hier een zoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken Jan. Ja, dat, dat kan. DJ heb een uh, enorme polyp boven mijn neus, daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Uh, uh, DJ'tje heeft weer eens genoeg geluld, we gaan uh, muziek maken. Uh, natuurlijk de formatie Noodweer. je doe je mee, maar dansen wil ik niet. Dus dan zeg ik nee. Als alle mensen weggaan, twee aan twee, dan help ik mezelf op de play. Ik heb nog steeds geen Alfa Romeo.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 de Nederlandse toffeertig. Megan Trainor heet uh, het uh, dametje All About The Base. En daarvoor even freaken met uh, Noodweer in de disco. En uh, als je naar de datum gaat kijken, het is uh, 21 september. En als je afgelopen nacht een hele fantastische avond hebt gehad, dan uh, moet je deze plaat de komend jaar uh, veel draaien, want de heren van Earth, Wind Fire hebben het over de 21st night of september, dat er was afgelopen nacht. Met uh, september dus. Do you remember? Call Me Maybe en daarvoor de Elements of the Universe, Earth, Wind and Fire... met uh, september vanwege het feit dat het de uh, 21st night of september was afgelopen dag. Ja. Even wat uh, sportnieuws. Uh, de Iredivisie-wedstrijd in Almelo, Heracles Almelo tegen FZ Twente... is uh, in een 1-4-overwinning voor FC Twente geëindigd. Dechhorst scoorde nog wel in de 16 minuut. En uh, Kastonjes die uh, scoorde twee keer daarna 24ste en 43ste minuut. Sijek een minuutje daarna 44ste minuut. En Mokhtar maakte de eindzet op voor uh, FC 20 voor 1-4. Dan gaan we even naar uh, wat andere sportnieuws. Want de Keniaanse atleet John Mangangi heeft uh, vandaag de 30e editie van de Dam tot Damloop gewonnen. Hij troefde in de hardloopwedstrijd over 10 Engelse mijl van Amsterdam naar Zaandam... twee medevluchters af, onder wie de Eritreer Nuguse Amzolosom en de winnaar van vorig jaar, en de Ethiopiër Kende Atalal. Wangangi die liep de afstand net iets meer dan 16 kilometer... in een officieuze tijd van 45 minuten en 45 seconden. Dat was ruim boven het parcours-record uit 2011. De Nederlandse atleten gingen ten onder in het Afrikaanse geweld. Khalid Choukoud arriveerde op de twaalfde plaats als eerste Nederlander in de Peperstraat. De Haagse atleet klokte 47,59. Tom Wiggers, die zijn eerste wedstrijd liep na het EK in Zurich, eindigde als zeventiende. De winst bij de vrouwen ging ook naar Kenia. Linette Masai Zo naar de zege in 53,09. Olympisch marathonkampioen Tiki Gelana uit Ethiopië winnerste als tweede in 53-57. En de Nederlandse Hilda Kibet hield stand voorin en werd derde in 54-25. De tijd van Masai kwam niet in de buurt van het parcoursrecord van 50-31... dat al sinds 1987 op naam staat van de Noorse Ingrid Christiansen. De Amtadamloop brengt vandaag weer tienduizenden hardlopers op de been... maar liefst 45.000 renners lopen tussen Amsterdam en Zaandam. Het hardloop-evenement vindt voor de 30ste keer plaats. De route start zoals ieder jaar op de Prins Hendrikade in Amsterdam... en eindigt op de Peperstraat in Zaandam. De hardlopers worden onderweg aangemoedigd door naar verwachting zo'n 250.000 toeschouwers. Ook zijn er langs de route tientallen muziektroptredens. De 45.000 startbewijzen waren begin april binnen twee uur verkocht. Organisator Le Champion waarschuwde afgelopen week nog voor warme weeromstandigheden. Maar naarmate de zondag dichterbij kwam bleek de verwachte temperatuur toch minder hoog dan gedacht. Naast de 10 ML zijn er vandaag ook nog twee afstanden voor kinderen... waarvoor zo'n 5.000 deelnemertjes zich hebben aangemeld. Op zondagavond vond de damloop bij by Night plaats... waar 10.000 sportievelingen in het donker... 4 Engelse mijl, dat is 6,4 kilometer, konden rennen door Zaandam. De Amerikaanse wielerploeg Specialized Lulu Le Mans heeft voor de derde jaar op rij de wereldtitel... in de ploegentijdrit voor de vrouwen veroverd. De Nederlandse renster Chantal Blaken maakte deel uit van het winnende team. De ploeg reed in het Spaanse Ponferrada... een tijd van 43 minuten en 33 seconden over het parcours van ruim 36 kilometer. De Nederlandse ploeg Rabo Liv beleefde een rampzalige tijdrit. Allereerst lost de kopvrouw Marianne Vos op 10 kilometer voor de aankomst. En vlak voor de finish met de formatie toch nog op medaillekoers... ging de hele groep onderuit. Annemiek van Fleuten die op dat moment de koppositie innam, miste de bocht en reed de dranghekken in. Ze nam haar ploeggenoten mee in haar val... van wie Anna van der Breggen bleef liggen op de grond. Van der Breggen en Van Fleuten werden met een ambulance afgevoerd. De ernst van hun verwondingen is nog niet duidelijk... meldt de ploeg via Twitter. De Australische ploeg Orica pakte het zilver. Het team was 1'17 langzamer dan Specialized. Het Italiaanse Astana Bepink die behaalde brons op 2'19. Blaak is bij Specialized de opvolger van Ellen van Dijk. Die vorig jaar met deze ploeg het goud won. En bovendien de regenboogtrui vooroverde in de individuele tijdrit. Van Dijk kwam in Ponferrada met haar nieuwe ploeg Boels Dolmans tot de vijfde plaats. Goed, tot zover even de, de sport. Hier bij ZFM Zandvoort zometeen het weerbericht van uh, niemand minder dan Lex van der Horren. Voordat hij in de winter verslapen gaat, zoals hij dat altijd zo mooi zo zegt. Want hij doet het uh, -weerbericht tot weerbericht uh, tot 1 oktober. En dan uh, gaat hij weer de slag. Goed, dan zometeen maar eerst. Steven Disney met Kiss Me. van een vlieg Stefan Duffy met Kismi. Me. ZFM Westkust, weerbericht. Weerbericht van Lex van den Horn, onze lokale weermeteoroloog, zoals dat zo mooi heet. Vandaag periode met zon en overwegend droog. Vrij krachtige noordelijke wind wordt vandaag 17 graden in Zandvoort. Morgen wisselend Noordzeebewolking. Vrij krachtig tot eh, krachtige, dat is zesmal voor noordelijke wind... ...en een maximum van rond de 16 graden. Dinsdag dan weinig wind, periode met zon en 17 graden. De komende week wolkenvelden en geregeld zon... ...en vanaf woensdag geleidelijk oplopende middagtemperaturen ...tot iets boven normaal aan het eind van de week. Wil je een plons nemen in het zeewater van Zandvoort... ...dan is het warmer dan buiten, dan is het namelijk 19 graden. En voor meer informatie kijk je op de internetsite van Lex van Horen. Alles over het weer kun je daar vinden. Dit is CFM Zandvoort, de lokale horen voor Zandvoort en Bentveld. En wij presenteren voor jou op 21 september... Eros Ramazotti. Ci <middels> Ricordi la volta che ti cantai fu subito bredino, sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione con te. En che ancora nog steeds dentro ik me, er And it's just My Silver Lining in de voorheren. Samazotti met più Bella Cossa. Er is nieuws uit de Kuip. Er is nieuws uit de Kuip, wou ik zeggen. Want ja, er is gescoord. Ongeloof in de Kuip zelfs. Feyenoord raakt begin binnen de eerste drie minuten twee keer de lat. Maar Ajax scoort in de vierde minuut. Een vrije draf van Ricardo van Rijn... vliegt van verre afstand zomaar in de kruising... Een keeper van meer kijkt toe. Dus uh, Ajax staat uh, voor met 1-0 in de kijp. Uh, en dat al uh, na uh, nou, 10 minuten spelen alweer. Goed, dit is CFM Zomvoort. We houden je op de hoogte van de klassieker. Maar ook van alle andere wedstrijden in de Eredivisie. En we gaan even een platen de jaren 80 draaien. Een dagje van Norado, Michael Walden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. gimme. 2001 voor Train Drops of Jupiter. En daarvoor horen we Naroda Michael Walden met Gimme, Gimme, Gimme. Kijk nog even naar de kuip, want Feyenoord deelt vooralsnog... de lakens uit in de kuip. In de 14e minuut is er een kans voor Kazim Richards. Die ze met een technisch knap schot probeert te verschalken. De bal gaat net niet op de paal, maar rolt links naar het doel. En er is ook al drie keer op de lat geschoten door Feyenoord. Ja, FM Voor Zandvoort en de regio. Spannende wedstrijd zo te horen. Goed, we gaan even kijken wat er allemaal te doen is. Vandaag is er wat te doen, want in het kader van de Kerkpleinconcerten... zullen vandaag weer een aantal laureaten van het Prinses Christina concours voor u optreden. Ieder jaar is het voor de stichting Classic Concerts die al jaren deze concerten in de protestantse kerk organiseert. Weer een verrassing wie door de organisatie van het concours naar Zandvoort wordt uitgezonden. En dit jaar mag Zandvoort zich verblijden met Laura Lunansky op de viool... Jelmer de Moet op de klarinet en Michel Xie op de piano. Zij zullen werken van onder andere Mozart, Beethoven, Brahms en Prokjefjof. Nee, Prok. Nou ja, goed, voor u te horen brengen. De laureaten zijn allemaal jonge mensen die aan het prestigieuze Prinses Christina concours hebben deelgenomen en door juries hoog werden beoordeeld. En ieder jaar weer wordt het concours regionaal georganiseerd, waarna er landelijke finales zijn. Een winnaar in zijn of haar categorie wordt hoog aangeschreven. Er is dan ook in ieder jaar een stevige concurrentie bij de diverse muziekinstrumenten. De drie solisten hebben een mooi programma opgedragen gekregen. Michel Xie zult u in iedere programmaonderdeel kunnen bewonderen. Allelei allerlei samenstellingen met zijn collega's wordt een geweldig programma afgewerkt. Het concert begint zometeen over nou, acht minuten al en het kerk die hier zal lopen. De entree inclusief een programma die bedraagt uh, vijf euro. Dan is er volgende week weer zat te doen in Zandvoort... Want diverse omroepers uit binnen- en buitenland komen uh, uh, zaterdag...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 Traditie zullen de omroepers om 12 uur op het gemeentehuis worden ontvangen door de Zandvoortse burgemeester, de heer Meijer, waarna het concours om half twee begint. De prijsuitreiking staat gepland rond de klok van 4 uur en bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de protestantse kerk, evenals, uh, eveneens op het kerkplein, maar uh, volgens Lex ziet dat er goed uit. Dan hebben we ook nog het 17e Shanty- en Zeeliederenfestival op zondag 28 september. Op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand... treden dit jaar tien koren op met een divers repertoire aan shanties en zeeliederen. Shanties zijn vooral traditioneel. Van oudsher werkliederen gezongen op grote schepen. De krachtige refrein werd luidkeels meegezongen... en bepaalde het tempo van de werkers en dus het schip. Zeeliederen zijn er zowel klassiek als modern. Het zijn levensliederen meestal over vissersleed en zeemonslijden. Het festival gaat elk jaar van start in Unicum... met een optreden s morgens voor de bewoners. En dit jaar van shanty het staande teug uit Eemuiden. Vanaf het bordes op het raadhuis zal wethouder Bluis... om twaalf uur het startsein geven voor de openingssamenzang van alle koren... onder leiding van VOC-dirigente Ingrid Prins... Een gevarieerd programma volgt op vijf locaties. Door het staande tuig, het VOC uit Vijfhuizen... de Polish Jongers uit Woutsend. Grace Darling uit IJmuiden... de Weespertrekvaartmannen uit Amsterdam... de Zilk uit De Zilk... gemengd Zandvoorts, Koper, ensemble. En die komen gewoon uit Zandvoort. En drie koren zullen dit jaar voor het eerst een opwachting maken op het festival. Het Shantykoor uit Almere en uit Enkhuizen. Zowel het Haris Choir en als het Schappetouwtje. Tot slot weer de grote meezingzame zang voor het publiek om kwart over vijf. En kijk voor tijden bij programma en voor locaties van het optredens op het plattegrond. Op www.shantyaanzee.nl We gaan weer verder met muziek. Doen we met Magic.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 Zo op de lazy zondag van CFM, 21 september vandaag, Magic met Root. We draaien nog één plaat voor het nieuws van drie uur. En er wordt uh, de StudioKidders out to the Bouncer...